1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De heropening van de beurs in Egypte is opnieuw uitgesteld. Hij zou zondag weer opengaan, maar dat is uitgesteld... omdat er eerst moet worden overlegd met de nieuwe premier. Vandaag stapte premier Shafik op en zijn plaats is ingenomen... door de minister van Justitie, Sharaf.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 Op het Buma Harper Gala hebben vier Nederlandse artiesten een gouden harp gekregen. De oeuvreprijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek. De winnaars zijn Nick en Simon, Tony Berg van Velzen en Kane. Caro Emerald kreeg de prijs voor het beste Nederlandse lied van 2010 met het nummer A Night Like This.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 Frank Dumas, Welkom terug bij de NCV. De eerste uur hebben we het gehad over uh, opiniebladen. Opiniebladen maken moeilijke tijden door. Um, in de tweede uur trekken we het breder. We willen gaan horen of u wel eens in de problemen bent geraakt door uw opinie. Heeft u wel eens iets geroepen, iets gezegd waardoor er een hoop misging? Laat het ons weten via telefoon, via mail of via Twitter... Telefoon, gratis nummer van Kazaluna is 0800-1101, 0800-1101. Stuur een mailtje naar kazaluna.ncv.nl, kazaluna.ncv.nl. Of twitteren, hashtag Kazaluna, als je wat wil zeggen uh, over um, een opinie. Een opinie die je in de problemen gebracht heeft op de een of andere manier. Bel ons, 0800-1121. to be a simple little kind of free nothing to do no one but me Was dat Van het album Battle Studies was dat uh, de single Perfectly Lonely. We hebben het over uh, opinies in het eerste uur gehad. Opiniebladen om precies te zijn. De opiniebladen zoals Vrij Nederland en uh, alle anderen die er in Nederland zijn. Mijn vraag nu is, bent u wel eens in de problemen geraakt door uw opinie? Laat het ons weten op 0800-1121. Merekant Kaazedroene.ncv.nl of hashtag om te twitteren. Jan Dekker, goede nacht. Nou, ik, heb een, ik ben nu 71. En zo'n 50 jaar geleden heb ik enorme aanvaringen gehad op mijn voetbalclub met uh, linkse studenten. Linkse studenten? Ja, die waren dus echt links, uiterst links, communistisch, socialistisch. En ik ben opgegroeid in een AR-familie. Ja. Yeah. En uh, ja, mijn vader heeft uh, in Sachsenhausen in een kamp gezeten en die, toen hij, hij heeft ons eigenlijk opgevoed met het idee van fascisme en communisten is één pot nat. Yeah. En uh, nou ja, in, in die jaren ging je op vakantie en ik ging naar, uh, naar Spanje, dat was toen nog uh, Franco. Ja. Yeah. En uh, nou, die jongens, die, die, ik was een grote fascist, want ik ging naar Spanje. En hun gingen naar Oost-Duitsland. Ja. Wat, uh, ja, dat was het, het summum natuurlijk. En daar hebben we ontzettende aanvaring over gehad. Over dat, over dat punt. Maar waar ging het dan precies over? Nou, het, het, het puur over, uh, over fascisme en communisme, hè? Ja, maar, maar help me even, want uh, uh, uh, waar botste jij met die studenten dan precies over? Wat was jouw opinie waardoor zij in de, in de hoogste boom gingen? Nou, omdat ik op vakantie ging in Spanje, dat was, een, dat was schandalig wat ik daar deed. Ja. Ik mocht helemaal niet naar dat fascistische Spanje toe. En ik zei, en jullie gaan naar het communistische Oost-Duitsland, waar de mensen nog als vullers als behandeld worden. Ja, ja. Nou, dat was het grote probleem. <laughs> heb je die, die mensen waar je toen, uh, want dit is lang geleden... Uh, uh, zulke felle discussie over had, heb je die de naam van eens gesproken? Ik bedoel, uh, ja, ja, ja, en die, die hebben gezegd... Hé uh, hey Jan, ja, sorry, maar je hebt toch gelijk gehad. <laughs> ja? Ja, dat is, en dat waren dus jongens... Linkse studenten, dat waren vakbondsbestuurders, zijn later vakbondsbestuurders geworden. Zijn mensen geweest die in de politiek en, en, en behoorlijk in de politiek gezeten hebben. Dus ik, ja, dat, dat, dat vergeet ik mijn leven niet. Ja. Zitten er bekende namen tussen? Nee, ik, da, da, da, nee er komen geen namen. Nee, oh. nee. Ja, ze zaten er wel tussen, maar je gaat ze niet noemen, wil je? Nee, ik, nee dat... Uh... Ja. Dat is uh, logisch. Maar uh, dat is... Ja, ik, ik kan me nog herinneren dat met, met die Hongaarse opstand. Dat wij, uh, of tenminste ons, onze groep mensen gingen, uh, gingen de in gooien... Bij, uh, bij, bij die winkel in de Laatje Straat. Pegassen, zei dat uh, ding, geloof ik. En wat was dat voor winkel? Dat was een winkel van... Uh, nou, uh, die, die, die, die uh, gaf de sociaal cultuur uit. Uh, Platen, boeken. Uh. Oh nou, zo. Ja, ja, ja. Daar ging je de raam in. En dat heb jij gedaan? Nou, ik niet alleen, een heleboel. Hè? Nee, nou ja, goed, maar in jouw hand lag een steen. Daar was een ruit, die was nog niet, niet kapot. Twintig ging je daar... Uh, uh, ja, in Amsterdam was het natuurlijk... Uh, als er wat aan de knikker was, dan ging je, hè? Maar het klinkt, Jan, alsof jij nog wel een was in die tijd. Ik was heel veel, ja. Ja, en, en, en vooral... Ja, ik... Uh, nou ja, het, het, het punt is natuurlijk gewoon... ...alles wat autoritair is, dat duigt niet. Hè? Nou, en dan moet je niet met twee maten gaan meten. En hun dachten dat het communisme... ...nou, dat was het. En, en ik, heb, ik heb in Spanje met, met studenten zitten praten in een kroeg. Eh, dat ze zeiden, jongens stoppen, want we worden nu... Eh, ...er komt iemand binnen waar we niet meer kunnen praten. Dus ik, ik wist eigenlijk wel precies dat het net zo'n rotbende was daar als, als in het Oost-Duitsland. Ja. Maar... Dan moet je mij niet gaan uh, zeggen dat ik daar niet naartoe mag. En hun wel daar naartoe. Hè? Ja, Want je had van je vader geleerd, links of rechts, het is één pot nat... als het om extreme gaat, om dictaturen gaat. Hij was echt, het was een echte man die, uh, die, uh, die zei... fascisme en communisme is één pot nat. En, dat, en, en hij had recht want hij heeft ongeveer twee jaar in Saxenhuizen gezeten. Hij is door de Russen bevrijd. Oh, hij heeft overleefd. Ja, Godzijdank niet overleefd anders. De, en, en zo zijn wij ook opgevoed. Maar ik weet niet of jij bekend bent met die oude, oude politieke partijen. De, de AR-partij was een principiële partij. Hè? Mm -hmm, de antirevolutionaire partij, hè? Ja. Nou, dat, Mijn vader was typisch antirevolutionair. Ja. ja. Zo zijn wij opgevoed. Maar ik ben nu wat meer naar het midden, hoor. Je gooit geen stenen meer? Nee, ik dat... Uh... Die, maar die... ik kan me nog, nog verhalen. De, uh, we, we hadden toen een, uh, in, in de uh, bioscoop Royal. Ik weet niet of je die kent op de Nieuwe Dijk. Nee, ja, maar ik geloof je onmiddellijk dat er eentje zit. Ja, er zat er eentje. Ik weet niet of hij zijn naam zit. Maar als je daar. Uh, dat, er uh, dat was altijd een orgelspeler, een uh, Hemondorgel. En uh, goed, hoe heet het? Nou ja, ik weet niet meer hoe je heet. Werner Drukker heette die. Ja, ja oh, fantastisch, eh? weet je nog, ja? En. Oh, dat was ook in die tijd van die opstand daar in uh, Hongarije. In Hongarije. Toen, zegt hij, uh, toen kwam hij op. In, in de pauze ging hij dan op dat orgel. Nou, toen werd hij helemaal uitgescholden, uitgefloten. Nou, die man die kon niet meer op het orgel, hoor. Ja. Dat zijn de kleine die ik nog uh, van vroeger weet. Ja, daar, ja, Ik wil je hartelijk danken, Jan, voor deze verhalen. Dankjewel. Okay. En een hele prettige dag nog, ja. nacht nog. Jan Dekker, dankjewel. Mijn vraag is, bent u wel eens in de problemen geraakt door uw opinie? We hebben het over opiniebladen en die leven nou eenmaal van de opinie. We hebben het erover in dit uur van KSLN 0800 1121, dat is het telefoonnummer waar je op kan bellen. Willy, goedenacht. Ja, goedenacht. het opiniebladen, maar ik heb zelf een opinie bedacht, een zinsnede... En dan moet ik even een concraaf met jou gaan... van wat jij ervan vindt als ik dat zeg. Uh, ja. Goed, oké. Okay. Voorbij God, dan pas begint het geloof. Voorbij God begint het geloof. Voorbij, het, ja, voorbij God, dan pas begint het geloof. Ah ja. En uh, leg even uit wat je er precies mee bedoelt. Ja, dat is gewoon van als je... Uh, ja, wat bedoel je daarmee? Het is een... Uh, wat is het, het punt 1? Wat is het geloof? Waar begin je? En waar eindigt het? het? Um, Oké, okay, laten we het even klein maken. Willy, wat betekent het geloof voor jou? Dat kan ruim zijn. Uh, wat je zelf, je intentie hebt, zeg maar. Waar je in wilt geloven. Yeah. In een god. Of niet in een bestaande god. Wat, he, dat soort dingen. Hmm... Um, en waarom zijn wij hier? Ja, maar geloof, geloof jij in God? Uh, de energie wel. Niet, niet als een, een, een persoon in, in zich. Nee, nee, niet in een God zoals hij beschreven wordt in de Bijbel. Nee, nee. Niet in zo'n God, maar in een figuur. Een, een kosmische een vorm. energie, klaar. Een kosmische energie. Ja. Oké, okay, goed. Goed. Um, als je dit zegt, hè, is, is dit nou een mening waar jij dan veel... Uh, als je zegt van, van voorbij God begint het geloof, krijg je daar dan veel weerwoord op? Jazeker. En van wie? Mensen die geloven in God. En wat zeggen die dan? En, en, nou, uh, die, die denken van, uh, uh, zij ambieren dan dat een God bijvoorbeeld een bepaalde uh, mensbeeld is. Ja. En, en uh, heb jij ooit een God gezien? Ja, maar ja, goed, dat is allemaal zo persoonlijk als ik weet niet wat, toch? Ik, uh... ja, ja, precies. Dat, dat maakt dat ook zo moeilijk. Ja, maar dit, dit is een mening, want dat, dat is wat, natuurlijk uh, wat ik aan jou uh, vraag. Het is een mening waardoor jij in de problemen bent geraakt. Is, heb je, is het zo ver gegaan ooit? Oh, ja, zeker. Ik bedoel, ik heb heel veel commentaar gehad. Ik heb het ge geventileerd aan mensen die geloven. En als ik dan zeg mijn zinsnede, dan krijg je wel heel veel kritiek op mijn zinsnede. Kom je uit een, of, of, of ben je onderdeel van een hele gelovige gemeenschap? Nou, ik ben jaren lid geweest van de theosofie. En dat is goddelijke wijsheid. Theo uh, theosofie, daar moet je me even helpen. Theosofie en, en antroposofie, daar zijn, daar zijn overeenkomsten, toch? Ja, uh, antroposofie is ontsprozen uit de theosofie. Ja. Maar de theosofie uh, uh, gelooft ook niet in één god die... Uh... Nee, meerdere goden. Oké. Okay. Er is. Er is uh, hoe moet je dat vertellen, Theosofie? Er is gewoon. Alles is in één. Er is geen meerdere goden, in principe. Alles is gewoon aanwezig. Klaar. Ja. Maar dat betekent dat de mensen. Uh, die net als jou. Uh, uh, net als jij. Uh, in, in, in, in zich bezighouden met Theosofie. die zullen niet geprikkeld worden. of boos worden om wat je dan zegt, toch? Nee, absoluut niet. Die zijn het gewoon met je eens. Ja. En die zeggen: voorbij God begint het geloof. Oké, okay, Willy, dankjewel. Ja, het is mooi ingegeven. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die er moeten over nadenken. Deze nacht. Zo is dat. Nou, dan heb je ze bij deze wat uh, voedsel gegeven. Ja, inderdaad. Dankjewel. 0800-1121 is het telefoonnummer van Casaluna. Je kunt ook twitteren. Hashtag Kazaluna. Jan Bakker. Jan Bakker, hoor je mij? Jan Bakker. Was er. Toen was Jan Bakker weg. Toen was Jan Bakker er weer. En nu lijkt het er toch wel heel erg op dat Jan Bakker weer weg is. Nou, we gaan uh, Jan, als je het hoort, ons alsjeblieft even zelf op 0800-1121. Dan uh, gaan we zo uh, met jou uh, praten. Gaan we eerst uh, een liedje draaien. Alex Roeka is uh, de uitvoerende. De nacht dat ze autos is draaiden in de kroeg, zo heet het. Van het album Beet van Liefde. koud, leeg, slecht die gestolen liefde. Alsof het ineens duidelijk werd wat we hadden gericht. We probeerden elkaar nog wel hier en daar te kussen. Maar dat proefde steeds meer alsof we ons hadden vergeet. Maar toen kwam. De drank, de dansen, oh de nacht en de is die zon.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 We gaan praten over uh, opinies. Ben je wel eens in de problemen geraakt door een mening? Laat het ons weten op 0800. 11.21. Marcelo. Ja, hallo. Goedenacht. Ik heb begrepen dat het uh, thema van vanavond is... Uh, wat voor opinie je hebt en de, waardoor je er wel eens, uh, door in de problemen komt. Ja, precies. Dat zei ik. Ja. Ik lees wel eens dingen in de, in de krant en daar praat ik wel eens met mensen over. En, uh, en, dan, uh, en dan krijg ik wel eens daar uh, discussies over. Uh, u kunt me verstaan. Ja, luister duidelijk. Ja. Het is dus zo dat ik een grote fan ben van het Koningshuis. Daar verzamel ik ook alles van. Mm -hmm. En daar lees ik ook heel veel over en zo. En wat krijg je dan? Dan nou, lees ik in de krant dat uh, verschillende politieke partijen willen... dat het uh, koningschap na onze koningin dan ceremonieel moet worden. Uh -huh. en, uh, sommige mensen vinden het ook overbodig en willen het afschaffen. Nou, ik vind dat ontzettend ondankbaar ten opzichte van onze koningin... die al bijna 32 jaar... Zo zich inzet voor ons land. De koningin is nu in Nederland uh, hoofd van de regering, uh, voorzitter van de Raad van State. Uh, dus uh, uh, uh, zijn er mensen die nu vinden dat zij ook geen rol meer moet spelen in de kabinetsformatie... maar dat ze alleen maar koning moet zijn, koningin moet zijn. Nou, een van de grootste uh, inhoud van het koningschap is dat het koningin dus ook inzicht in staatszaken heeft... en de ministers consulteert... En waar gaat het nu om? Nou gaat het om dat een aantal partijen dat willen afschaffen. Nou, en, uh, nou is het zo dat uh, alle andere leden van het Koningshuis, of ze nou tot de, uh, uh, de, de kring van tronenvolgers horen of niet, die uh, doen allemaal ontzettend nuttig werk. Prinses Laurentien doet uh, mensen die niet kunnen lezen helpen. Ja. Uh, uh, uh, de kinderen van Prinses Margriet, die, die hebben allemaal een, een, een taak in, in de maatschappij. Uh, en uh, Prinses maar nou, die zet zich ontzettend in voor, voor allemaal goede doelen en zo. Ik vind dat we verschrikkelijk trots moeten zijn op, op, op die mensen. En uh, dan denk ik ook van, uh, waarom hoor je daar dan niet iets van? Ja, maar even terug, terug naar de koningin. Want jij zegt, ik ben dol op het koningshuis. Dan ben je dus ook dol op uh, koningin Beatrix, neem ik aan. Ja. Wat, wat maakt haar een, een, een, een goede of misschien wel grote koningin? Nou, Ten eerste, toen ze nog prinses was, heeft ze zich ontzettend uh, ingezet voor het misdeelde kind. Prinses uh, Beatrix Fonds, Jantje Beton. En uh, uh, dan ging ze naar uh, wijken toe waar geen speeltuin was. En dan werd er gelden ingezameld. Ja, maar even over de periode nu, hè, of gaat het om de koningin nu? Nou, de koningin nu, die uh, uh, heb ik begrepen, uh, uh, uh, zit achter een enorme stapel staatsstukken. En die moet ze allemaal doorlezen en van haar handtekening voorzien. Uh, ze gaat uh, onder een klap, uh, zie je in het land, uh, bezoeken afleggen aan allerlei projecten. En dat op die leeftijd. Nou, daar neem ik mijn petje voor af. Ja, maar, maar het mooie is dan de betrokkenheid? Of waar, waar, waar zit jouw fascinatie dan? Nou, mijn fascinatie zit er vooral ook in. In uh, de deskundigheid, uh, dat ze zich uh, in, op allerlei terreinen uh, daarin dan verdiept. En wat allemaal niet meer. En dat is dus niet alleen maar iets ceremonieels. Dat is ergens... Ja alleen maar een lin En waar gaat het nu eigenlijk om? Dat, dat een, een, een, als, als de koningin er niet uh, zou zijn... en we zouden een president hebben die um, um, dan... Uh, uh, waarvan je dan ook niet eens weet... wat hij dan allemaal precies doet. Dat, ja. dat zal verschrikkelijk onpersoonlijk zijn... Ja. En uh, dan ben ik er dus ook heel bang voor als onze kroonprins uh, dan ooit eens koning zou worden. Dat dat uh, in het Zweedse model zou komen. En dan, dat vind ik ja. dus niet goed. Marcelo, je zei net, ik, ik, ik uh, raak echt in de clinch met mensen als ik zeg dat ik voor het koningshuis ben. Maar wordt er zo fel op gereageerd dan als jij zegt van ik vind ja, het prachtig? Ja, dan, dan zeggen mensen dus dat het veel geld kost. Dat... Uh, uh, ja, dat we te veel macht hebben... en dat we te veel privileges hebben. Ik ben nog uh, naar de Tweede Kamer gegaan. Ik, ik heb daar met een oranje lint... op de publieke tribune gezeten. Ik was geloof ik de enige. En, maar ik, ik, ik zeg niet dat, de, dat ik zo goed ben. Ik vind het alleen dat mensen toch eens moeten beseffen... Uh, dat je in dit land onder de oranjes... dan, uh, ja, uh, heel veel uh, mogelijk is. En uh, eigenlijk, ja, misschien ben ik een uitzondering... Uh, dat... Uh, om ik het anders uit te leggen... Dat, dat er uh, uh, zo'n taak... Uh, koningin Janet zei wel eens... het uh, is een taak die niemand uh, uh, zal begeren... en dat heeft de koningin ook herhaald toen ze gekroond werd... zeg maar. Mm -hmm. en dat waren huurmoedige tijden... die heb ik nog persoonlijk meegemaakt... alleen is het nu zo dat... Uh, uh, kijk, ik ben 56 en toen de koningin gekroond werd... waren er huurmoedige tijden dat mensen niet wilden dat ze koningin werd... maar de koningin heeft zich zeer geliefd gemaakt... En uh, ik weet zeker dat uh, uh, uh, mensen ook niks hebben aan, aan een koningin die geen die, die beginkunde van zaken heeft. Ja. Onze koningin wel. Oké. Okay. Ik wil jou danken, Marcelo, voor, voor, jou, uh, voor jouw opinie en voor je warme woorden ook. Dank je wel. Ja. Dank je wel. We hebben het over uh, opinies waardoor je in de problemen raakt in wat voor vorm of uh, variant dan ook. Laat ons weten op 0800-121. Pim, nacht. Hoi, goedendacht. Nou ja, ik ben uh, in de jaren tachtig ben ik, ben ik een paar keer in een probleem geraakt. Um, wat je eigenlijk nooit zou verwachten van de linkse beweging... want die zouden dus juist alle meningen en uh, alles uh, goed uh, moeten kunnen krijgen. En uh, dat was bij Radio 100, was dat. Uh, misschien is dat een in Een krakensradio in Amsterdam. Ja. En... Uh, nou, daar heb ik uh, af en toe uh, wel eens wat, wat andere meningen uh, te bergen gegeven. En, uh, maar even voor mijn Pim, Pim, mij begrip. Jij, jij, jij liep ook rond in die krakerswereld in Amsterdam in de jaren tachtig? Nou, ten dele ja, zeker. Maar zijdelings hoor. Maar ik was dus altijd al geïnteresseerd in radio. En dus zeker ook in Radio 100. ja, wat had je nog meer? Radio De Vrije Keizer. Ja, in Amsterdam waren dus een aantal krakersradio's. En, um, maar dus Radio 100. Was hij nou ook? En uh, die hadden een, um, een krakerschap, een radiocafé op uh, de Beelderdijkkade in Amsterdam. Radio Marconi heette dat. Ja. Yeah. En um, nou, ik, ja, ik belde dan dan ook wel in met hun en ik ging daar ook naartoe. En af en toe dan uh, dan. Uh, zij hadden dus uh, drie slogans waar ik het ook nog steeds helemaal 100% achter sta. Geen seksisme, geen racisme, geen fascisme. Dan ben ik altijd gewoon... Gewoon altijd heb ik het dus helemaal... Ja. Uh, maar oké, okay, daar waren jullie het uh, onderling over eens. Maar waar, waar, waar ja, ging maar het scharen? als jij al je mond over trok? Ja, ik ging het een beetje tegen hun in. Want ook met de krakensrellen enzovoort... Ja, ging het wel, wel eens een beetje tegen hun in. En ik ben dus gewoon echt daadwerkelijk een keer... door twee van die skinheads met leren jasses... uit het café gegooid gewoon. Echt van het trelfje af op de grond. Ja, dus mijn opinie werd niet... niet maar wat dan? Niet, wat, wat riep jij? Waar ze dus kwaad werden? Pardon? Wat riep jij? Oh, ik, ik, wat ik tegen hun riep van, oké, okay, goed. Uh, je, je, je kunt wel tegen een blinder, want ik kan niet zo goed zien. Je kunt wel tegen, tegen de ME, kun je, kraak, kun je uh, stenen gooien. Maar een blinder moet je met twee mensen uit je, uit je café uh, schoppen. Ja, ja. Dus uh, ja, oké, okay, goed. Ja. <laughs> ik, ik, ik begrijp nog niet zo goed waarom ze nou zo boos op je waren, af en toe. Ja, waarschijnlijk omdat ik, om, ja, nou ja. Omdat ik tegen hun inging gewoon, van ja, ja. Nee, maar dat is in ieder geval hoe het ook zei. Ah. Ja, dat dat wel. Dus ja, maar door mijn op ja, mijn opinie. Ik zei tegen hun van oké, okay, jij kunt wel kun je uh, stenen gooien naar de naar de ME. MA. Maar dan moet je met twee mensen moet je een blinde uit je café uh, schoppen. Ja, ja. Ik vond hun gewoon zwak. Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> maar wat ik dus dan nog ook maar het heel, niet zo... heel erg leuk vond, yeah. dat is namelijk het volgende. Dat, uh, toen ik had een keer een uitzending heb ik uh, gedaan. Want ik was public enemy number one van, uh, van Radio 100. En toen... Uh... Toen uh, was er op een gegeven moment, ik deed een zondagmiddag uitzending. En toen stonden er een paar mensen buiten de, buiten de, uh, buiten het pand, zeg maar. Dat was tetro toen in de tijd, dat is al lang niet meer. Maar goed, in ieder geval, daar, daar zat toen, zat toen Radio 100. En ik ging naar beneden er stonden drie mensen buiten en die stonden mij op te wachten. En ja, zeiden ze zeiden tegen: ja, je moet niet naar buiten gaan, want die mensen die wachten jou af, anders gaan jou in elkaar slaan. Toen kwam ik, ik zei, nou, ja, oké, okay, goed, laat maar het doen. En toen kwam ik naar buiten. Toen zeiden ze: die gasten zeiden van. Hé, hey, we willen jou eindelijk een keertje zien. Mogen we een handtekening van jou? Ja, het was echt zo super. Ja, het was echt leuk. <laughs> nou, je riep in ieder geval een reactie op. Maar je riep dus blijkbaar ook dingen die in die krakerswereld niet gewoon waren op dat moment. Precies, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar geef ja. nou eens een voorbeeld van wat je dan, dan riep waardoor eh, de rest. Nou, toen op een gegeven moment was dus Radio Honden. Die zonden dus recht, rechtstreeks de, de krakersreden uit. En uh, toen heb ik dus echt opgeroepen om... jongens, alsjeblieft, gebruik geen geweld. En ja, en dat vonden zij dus blijkbaar niet... Uh, nee, zij vonden dat, dat ik aan de verkeerde kant... terwijl ik alleen maar gewoon opriep om geen geweld te gebruiken. Ja, ja. oké. Okay. Nou, het waren ook wel ruige tijden, toch, wat er toen gebeurde? Dat allemaal. waren inderdaad, ja, zeker, ja. Ja, okay, Pim. absoluut. Dank voor bellen, Pim. Oké. Dank je wel, Dag. Jan Bakker. Ja, He he, ja, eindelijk. Wat zegt wel zelfs. Ja. Zucht van opluchting, we hebben elkaar. Hoi Frank. Goedendag. Uh, jullie stellen een vraag, hè? Ja, ja, we willen graag horen of jij wel eens in de problemen bent geraakt door een mening. Uh, nou, uh, de laatste tijd regelmatig. Wat ben je aan het doen? Nou, ik, ik ben enorm met mijn, uh, mijn partij bezig. En wat is jouw partij? PvdA. En wat wil jij en wat zij niet willen? Eh. Uh, ik wil eigenlijk dat ze weer eens wat oog krijgen voor de gewone man. Oké. Okay. En ik heb het idee dat ze dat wat uit het oog uh, verloren zijn. En uh, ik vond trouwens een heel aandoenlijk verhaal van die meneer die uh, net bij jou aan de telefoon was over onze koningin. Yeah. Leuk. Ja, ja. <laughs> Maar goed, daar gaat het nu niet over. Maar ik, ik, ik, ik werd gewoon... Uh, daar. daar uh, ik dacht, ik bel even omdat ik het verhaal gehoord had... wat jij in het eerste uur had met uh, het interview. Mm -hmm. Met uh, Frits van Ekster. Ja. Vrij Nederland. Ja. Nou, in mijn beleving was Vrij Nederland altijd een, uh, een weekblad... wat ontzettend kritisch was... Met, uh, met Joop van Tijn en met, met al dat soort mensen. Ja. En als ik dit nu hoor, hè, dan denk ik bij mezelf van... Ja, het is ook geen wonder dat het dat blad niks meer verkoopt. Maar waarom dan? Nou, ik vind gewoon, en daar ben ik heel eerlijk in... Uh, de, een Fris van Ekster. Ja, uh, als, als ik die man hoor, het zijn allemaal clichés... En dat heeft, dat heeft niks meer met journalistiek en dat soort dingen te maken. Maar de man vindt zichzelf zo ontzettend leuk. En dat was in de tijd van, van Joop van Tijn en Rinus Ferdinandersen heel anders... Nou, ja, ik, ik laat dat oordeel bij jou, uh, dat ja, zul je begrijpen. dat heb um, ik, ik ook. Maar, maar dat heeft alles te maken en, en, en dan kom ik even terug. Maar zo, even één ik... even ding, Jan, want dat is wel belangrijk. Dat, uh, dat, je zegt net, vrij Nederland, niemand leest dat. Maar dat, dat, is, dat is een mening, zou ik maar zeggen. Want de ja, oplage hoor. zit weer op 50.000 ruim. Dus dat, dat, dat, dat is moeilijk vol te houden dat niemand dat leest. Het is niet meer zo groot nee, als dat vroeger, ik, dat is waar. Dat, dat zeg ik ook niet. Maar het is allemaal zo onduidelijk geworden... En, dat, en dat, daar leg ik het verband ook met uh, wat er op dit moment met mijn partij aan de hand is. Uh, uh, het is allemaal onduidelijk en iedereen heeft meningen en dat soort dingen. Uh, nou, laten we zeggen, uh, de, de, uh, er is geen richting meer. Nee. Iedereen doet maar wat. Maar is de oplossing als de Partij van de Arbeid, de partij die jij jouw eigen partij noemt... Uh, ja, als hij zich, zich meer gaat richten op arbeiders, op ja. werkende mensen, is dat, is dat de oplossing? Het lijkt me wel. Absoluut. Want uh, als je op een gegeven moment... Uh, en dat heb ik in de partij ook vaak gezegd... kijk nou eens naar wat een Emiel Roemer doet. De man is gewoon ontzettend authentiek. Ja. En dat soort mensen hebben wij niet meer. En als je dan ook nog een, een, een, een krant als Vrij Nederland hebt... een week wat... en wat vroeger eigenlijk uh, de intellectuele kant van het PvdA was... En, en, en, en ja, daar is niks meer van te herkennen. Maar hoor ik jou nou echt zeggen dat je, dat je eigenlijk meer een SP'er bent geworden? Nou, ik neig ertoe. Maar ik wil het niet. Zie je jezelf als, als links, als progressief? Ja, ik gebruik het Absoluut. gewoon lekker door elkaar hoor. Absoluut. Want de SP is natuurlijk in heel veel opzichten vooral uh, conservatief. In de zin van ja, veranderingen nee, niet dat willen. Is, dat is mijn probleem ook met, met, met, met de SP. Dat is mijn probleem er ook mee. Uh, in, in, ja, uh, in feite zijn ze ontzettend conservatief. Alleen, wat wij als PvdA niet meer, uh, of, of, of niet meer kunnen, dat is dat wij eens even zeggen wat we wel willen. Uh, Cohen die is elke dag voor de televisie en zegt wat hij niet wil. Nou, ik vind, laten we nou eens zeggen wat we wel willen. Ja, Snap je? Dat, ja, dat, en dat mis jij. Dat mis ik enorm. Ja, ja. En, en als je het dan over Vrij Nederland hebt... Hè, over, over jouw gast dan... en uh, de jaren zeventig... Met, uh, eh, met, met, met jongens als, als Joop van Tijn... Uh, Ferdinandersen... Ja, dan werd op een gegeven ogenblik... een alternatief geboden. Ja. En dat was de rode familie. En Vrij Nederland... die schurkte daar ook tegenaan... en die mocht ook met ons meedoen. En, ben, je politiek, samen, eh, ben je politiek actief, Jan? Ja, ik heb zelfs op de lijst gestaan voor de provinciale verkiezingen. En waar? Uh, in Friesland. Maar je bent het niet geworden? Nee, maar dat was ook een bewuste keuze. Hoezo? Ik stond ergens onderaan en laat uh, me mooi zo. Ja. ja, ja. <laughs> maar, maar, nee, maar goed, uh, ik, ik, ik, ik, ik bel je om, uh, uh, niet om de vraag, maar. En als ik dan zo iemand hoor als, als Frist van Exter, dan denk ik bij mezelf, waar is jouw eigen historische besef eigenlijk? Ja, maar het historische besef in de zin dat, dat uh, het, het een rode familie was... die zich druk maakte, inzette, moet ik zeggen... om uh, de werkende mensen uh, te helpen. Ja, nee, maar ook op, op, op een positief, kritische manier, hè? En dat mis ik in Vrij Nederland op het ogenblik. Ik wil jou hartelijk danken, Jan. Dank, Mooi voor zo. Dank voor het bellen, Jan Bakker. Dankjewel. Zet hem op, Frank. Ja, het gaat me lukken. Het, het gaat komt me lukken. goed. <laughs> ja, alles zal recht komen. Ja. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Uh, in dit uur wil ik graag horen of je wel eens in de problemen bent geraakt... door uh, uw opinie. Laat ons weten via de telefoon 0800-1121. Stuur een mail naar casaluna@ncv.nl. Casaluna@ncv.nl. Twitterend kan, hashtag Kazaloena. Drie manieren om ons te bereiken en om in de uitzending te vertellen over een opinie waardoor je wel eens in de problemen bent geraakt. Ik ga muziek draaien van het album La Vida es un ratico. Ratico, hoop ik goed uitspreek. <laughs> Juanes met tres. Yo no que me pueda de tres. Theo schrijft een mailtje: Hallo Kazaloenen. Met mijn opinie geventileerd in plusminus 1979 kwam ik een conflict met velen. Ik en een aantal vrouwen met mij organiseerden een fakkeltocht met als motto: Wij vrouwen willen de nacht terug. Het had alles te maken met de vrouwenstrijd tegen aanranding en verkrachting van vrouwen. Vaak vond dit in de avond en de nacht plaats. Veel vrouwen durfden s'avonds en s'nachts de straat niet meer op en bleven thuis. Je kunt je voorstellen dat het een conflict was dat men, vond, uh, dat men het belachelijk uh, vond dat vrouwen s'avonds de straat opgingen. Dat hoorde niet en al helemaal niet s'avonds laat. Men vond dit uitlokking en het was de schuld van de vrouwen zelf als ze dan aangerand of verkracht werden. Er is veel ten goede veranderd, maar in die tijd was het blijkbaar een schande... dat ik dit luid riep en daarover protesteerde. Er kwam heel veel protest op alle mogelijke fronten. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Bent u wel eens in de problemen geraakt door een opinie? Dat vraag ik ook aan meneer Bloem. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ik, uh, ik, ik heb altijd een, een, een mening of een soort visie dat uh, het heet... De mens, zo ver van de natuur, ziet niet in dat hij zichzelf vernietigt op den duur. En uh, uh, het lijkt wel, als je het aankaart bij mensen, dat ze dat niet willen horen. Ik heb vanavond bijvoorbeeld de uh, Discovery Channel gekeken. Ja. Yeah. En het ging dus over het afbruik van het uh, regenwoud in het Amazonegebied. En dan zie je dus hoe, uh, hoe verschrikkelijk slecht het gaat. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, nou ja, als we zo doorgaan. Nou ja, ik ben nu 46. Dat er over 40 jaar, 50 jaar geen regenwoud meer is. Nee, even, even, even één ding tussendoor. Heeft u een radio aanstaan? Oh, zet die even zachter, want ik, ik hoor een, uh, oh ja, iets oh meegalmen ja. in, in de verte. Um, wacht even, wacht even. Dat voel me even zachter. Ja. Zou beter? Zeker, absoluut. Een stuk directer allemaal. Goed, uh, dat regenwoud is, is een voorbeeld. Uh, daarvan ja. uh, zeg je van, nou, dat... dat, dat, dat ja, kijk, het, het, maar ik, maakt ik je die dat die... bang? Wat doet dat met je? Dat, ja, dat maakt me bang, want... Het, het, het, het, uh, uh, je ziet gewoon uh, mensen zoals die bij Greenpeace werken. Uh, uh, uh, waar, waar, waar ik eerst bedacht: van, uh, dit zijn linkse dakjes. Maar als ik dus zo'n documentaire op Discovery Channel zie over het regenwoud. dan denk ik: van ja, wat voor domme. Uh, het is wel serieus. Want uh, als we zo doorgaan, is het over 40, 50 jaar hebben we geen regenwoud meer. Als we zo door blijven gaan met het door, door toestaan. Van het kappen. Ja. Maar het toestand van het kappen heeft hem ook te maken... met de, met de armoede van de mensen al daar. Maar wat heeft dit hele dossier met linkse rakkers te maken? Nou, het heeft niet speciaal met linkse rakkers te maken... Ja. maar ik, ik, eh, ik hoorde dus ook veel... Ik, ik hoorde dus ook uh, uh, die man van Vrij Nederland. Uh, Fritz van Exter. Uh, Ja, die vond ik een heel interessante man. Eh... Uh, en ik hoorde ook uh, iemand die het over voorbij het geloof is echt... Uh, dat een voorbij God is echt geloof. Begint het geloof, ja. En ik vind dat dit mijn onderwerpen er wel op aansluiten. Want als we echt, echt oprecht kijken van... waar zijn we nou godsnaam mee bezig? Dat... Uh, uh, dat, dat, dat we inderdaad... Uh, uh, wat er allemaal gebeurt in de wereld... eh... Uh, uh, Zoals ja. de de WikiLeaks en gaat zo maar door. Het zijn allemaal dingen die wijzen op feiten dat er veranderingen aanstaande zijn. Maar ik denk dat de mensen een beetje bang zijn van welke kant moeten we op. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook niet weten wat we moeten doen. Nou ja, ik denk ik denk dat één ding dat één ding dat heel belangrijk is, dat we dat we niet bang moeten zijn voor, voor, voor, voor de waarheid dat we moeten proberen gewoon uh, uh, de, de planeet te redden. En, en, en ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, juist, juist, juist dus eh, dus, uh, de, de, de, de de toe zoals WikiLeaks. Want als je dus bekijkt hoe inderdaad, want het heeft ook met, met, met, met, met die documentaire te maken. Dus in, in de Amazone, dat, dat hoeveel olie er gewonnen wordt, uit die, hoe, waar het dus belang, de belangen liggen. Ja. En welke politieke partijen erachter achter zitten. Nou, dat weten we allemaal. Dat dit dit, dit, dit hebben we meegemaakt. En nu opeens, moet er opeens naar duurzame auto's en, en, uh, gekeken worden. En, en maar vind je dat onzin dan? Nou, niet, ik vind het geen onzin. Alleen het is een beetje, het is een, ja, ik, ik hoop niet dat het mosterd naar de maaltijd politiek is. Oké, okay. ja, nee, precies. Okay. Nee, maar... Want, uh, want ik, ik, wil, ik wil dolgraag, dat, ik, wil, ik, wil, ik, ik ben nu 46, ik wil dolgraag mezelf nog in de spiegel kunnen aankijken als ik 76 ben. Was je net niet 47? Nee, nee, ik was oh. 46. Okay. <laughs> nee, nee, ik ben, ik ben, ik ben een steinboek. Mij, ...maar echt... ...je wordt... ...door dat soort documentaires... ...word je op je sterfelijkheid gewezen. Ja, En dan denk je van ja... ...potverdorie, we maken ons druk om verkiezingen... ...om de Provinciale staten... ...en een museum... ...dat niet af is. En dat is allemaal leuk en aardig... ...maar waar het werkelijk om gaat... ...als je ziet in het besondere gebied hoe die mensen daar leven. O, o, o. Ja, oké. Okay. nee, maar dat, dat, dat dat punt heb je gemaakt. Dat, dat, dat is helder. Zijn er andere dingen waar, waar je uh, wel blij van wordt of is het allemaal so somberheid en uh, soberheid wat jij meent? Waar ik blijven van wordt is dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ik, uh, wat ik voel, wat ik hoop, wat ik voel, is dat er meer mensen gaan inzien dat ik dat dat mensen zoals ik dit inzien, dat we dat moeten veranderen. Ja. Ja. dat we moeten veranderen en dat het ook kan met winst maken. Je kan ook winst maken en ook uh, duurzaamheid en, en winst maken en uh, in, in, uh, uh, zorgen dat we dat we dat onze dat, dat we waarom anders je zeggen waarom maken we eigenlijk kinderen want we maken kinderen want we geven geen om ze want uh, uh, Straks zijn er geen regenwater meer in, in de planeet gaat, uh, met de klimaatveranderingen naar de kloten. Ja, ja, nou ik, ik, ik, ik heb het vaak de, Ik denk van, ik ken je niet zo goed. Ik heb kinderen gemaakt, ik wil graag dat ze het straks goed hebben. Nou, dan moeten we nu veranderen, van, uh, dan moeten we dus niet meer afhankelijk van die olie zijn. Want dat is echt dat is de grootste shit. Ja. En dan ja. moeten we kijken naar alternatieven, en die zijn er zat, die zijn er echt zat, geloof okay. mij nog maar. Oké, okay, ik, ik, dat geloof ik trouwens zonder enige, enige twijfel. Het is een kwestie oppakken en uh, ja, nee, het ooit het, het een prachtig verhaal heb ik gezien van een, um, een, een Fransman die een auto op perslucht heeft gemaakt. Yes, en yeah. uh, dat was zijn grote droom. Het was nooit gelukt yeah. en het is hem uiteindelijk gelukt. En het yeah. ding is, is in productie genomen zelfs. Yes, yes. Prachtig. Uh, het is zelfs zo, uh, er was een auto, Ik zag een, een, een, een, een filmpje op YouTube. Een autootje in Japan, dat kon op een liter liter vocht, nou, thee, zeewater, koffie, ja. wat, noem het maar op. Je gooide het erin en kon je 80 km per uur rijden en, en, en, en erheen gewoon. Ja, ja prachtig. Het is ja. al die tijd ook tegengehouden door alle industrieën, want de, de, de, de, de, de, de, de, brand, de brandstof aan zich is niet de, de schadelijke, de, de motor. De motor is niet de, de, de miljardverontwikkeling, nee, de, de, de brandstof. Ja, ja. En de brandstof is al die tijd in stand gehouden door bedrijven die eraan verdiend hebben. En, en dat is ook helaas zo het Amazonengebied. En, en als we niet oppassen, en dan wil ik al die mensen die, die, die nu, nu naar me luisteren op het drukken. laten we alsjeblieft zorgen dat de resterende uh, het Amazonengebied bewaard blijft. Precies, oké okay, goed. Dat punt heb je gemaakt. Dankjewel. Oké. Okay. Hey, prettige nacht toch? Uh, Dank je wel. een uitzending, dus zijn. Bedankt. Dank Dag. Dag. Dag. Meneer Smits, goedenacht. Dat klopt. Goedenacht. Ik, uh, ik hoorde dus het programma, ik luister wel vaker naar jullie programma, omdat ik uh, ja, heel veel interesse heb in, uh, in meningen ook van mensen. Ja. Uh, en uh, ik, ik, uh, met name het onderwerp. Uh, ben je wel eens in de problemen gekomen. doordat je een bepaalde mening verkondigt? Uh, en hoe men dat daarop reageert. En toen moest ik toch wel denken aan uh, de, de, de, de situatie dat wanneer... Uh, en ik, ik vind mezelf een, uh, een fundamentalistisch christen... Mm -hmm. uh, wanneer ik bijvoorbeeld een, uh, een, een, uh, iets vanuit de Bijbel... of uh, een bepaalde visie over bijvoorbeeld het volk Israël verkondig... dat uh, niet alleen in gesprekken met uh, uh, mensen op de straat... maar ook als ik bijvoorbeeld uh, reageer richting de media... Mm -hmm dat je dan eigenlijk niet meer gepruimd wordt. Uh, en, uh, ja, maar, maar hoe maar, fundamentalistisch is fundamentalistisch dan in dit verband? Nou, fundamentalistisch is dat ik uh, bijvoorbeeld uh, vind... dat de Bijbel het woord van God is... Uh, wat van A tot Z ook het woord van God is. Dus ja. niet bepaalde gedeelten daaruit, nee, okay, maar, maar de, ik neem gewoon okay. de hele Bijbel. Oké, okay, maar, maar dat, dat, dat, dat trek ik zonder enig probleem nog. Maar als het gaat om uh, Israël... Ja. Uh, vind je dan dat alle Palestijnen de zee ingedreven moeten worden? Nee, maar dat is ook niet de visie die Israël verkondigt. Ik vind alleen dat uh, uh, in de media... en ook heel sterk in Nederland... Uh, altijd de bal wordt neergelegd bij Israël... alsof ja. zij altijd de boosdoener zijn. Ja. En uh, daar wil ik dan uh, uh, zo mogelijk ook tegen ageren. Uh, ook als het bijvoorbeeld nog wel eens gaat om uh, de standpunten van uh, Stand.nl... daar uh, wordt mensen die zo vieze verkondigen. Je zou haast de indruk krijgen dat dat soort mensen liever niet uh, aan het woord worden gelaten via de radio. Ja, nou goed, ik, ik, uh, ik, ik, ik sta aan de makerskant van Stand.nl zoals ja, je weet. Ja, daarom belde ik ook. Ja, nee, heel goed. En ik ben natuurlijk ook, als ik, zeker als ik zoals op deze plek zit, zoals morgen trouwens ook weer, uh, en Stand.nl presenteer, dan ben ik er niet bij als de telefoontjes gescreend worden. Maar uh, ik zou werkelijk niet kunnen bedenken waarom jij niet in de uitzending zou kunnen komen. Hoor. Ik bedoel, het is juist bedoeld om meningen van mensen in als een diversiteit laten horen. Kijk. Ja, maar ik, ik, ik probeer het ook bewust wat breder te trekken. Uh, uh, ik geloof inderdaad niet dat wanneer ik uh, bij wijze van spreken uh, elke dag zou bellen met stand.nl, dat er mij een, een, een uh, weg weggelegd zou worden om aan woord te komen. Okay. Uh, ik, ik denk alleen wel, en dat is mijn insteek, dat, uh, en dat ervaar ik dan ook in de dagelijkse praktijk, eh, dat wanneer mensen eh, van mijn eh, statuur, om het zomaar even te noemen... Eh, en dat heeft niet met eh, kwaliteit te maken, maar gewoon met een bepaalde achtergrond... dat die eh, het liefst niet meer een eh, plaats, een ruimte krijgen in deze Nederlandse maatschappij... om een zegje te doen. Ja. Eh, maar, maar maar ik mag, even, mag even, ik nog één heel praktisch oh, ja, overnoemen. Zeker, tuurlijk. Eh, eh, we hebben net de, de Statenverkiezingen achter de rug... En heel de media die loopt te koop om uh, de grote jongens van de PvdA, CDA en, en, en dergelijke aan het woord te laten. Uh, maar juist één hele belangrijke partij, zoals de SGP, die wordt bewust buiten het, uh, het plaatje gehouden. Maar waar, waarom uh, denk je bewust? Want ik denk dat de SGP, ja. uh, journalistiek gezien alleen maar, uh, zeker als dit de uitslag is, dat de SGP in de Eerste Kamer belangrijker dan ooit is. Nou, juist daarom zou je hen verwachten, met alle nadruk... En toch zijn ze niet uitgenodigd op bijvoorbeeld zo'n verkiezingsprogramma zoals gisteravond voor de NOS. Eh, dat zijn dingen die, die mij aan het denken zetten en eh, die mij bevestigen in de gedachte... dat wanneer mensen een uitgesproken mening hebben als het gaat om eh, Israël... als het gaat om het geloof, eh, de zekerheid van de Bijbel en het geloof in de Heer Jezus... dat dat soort mensen eigenlijk liever buiten de uh, gespreksactiviteit uh, ja. worden geladen. Ja, maar goed, we, we hebben een publieke omroep in het land... waar ook uh, nadrukkelijk ruimte is uh, voor dit soort standpunten. Uh, uh, lees bij de EO, bijvoorbeeld. Ja, maar goed, uh, uh, uh, dat is misschien nadelig voor de EO, als ik dat dan zo zeg. Maar ook de EO wordt door uh, de programmeleiding en, en laten we zeggen door de, door de omroep bewust gedwongen om laten uitgesproken meningen uh, te verlaten tot uh, na elf uur. Of laten helemaal niet meer te uiten, omdat dat nou helemaal niet in de, zeggen, de programmering past. Dus wat dat betreft uh, uh, is dat nou juist het verkeerde voorbeeld. Want als we de EO enerzijds vergelijken met 15, 20 jaar terug... dan mogen ze niet meer doen waar ze ooit sterk in waren... namelijk het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Dus in die zin, en dat komt niet alleen doordat ook de EO... Een, een andere denkwijze heeft gekregen... maar met name doordat de programmering zodanig moet worden aangepast... dat het past in, in, in de leiding... Van de omroep en, en niet de omroep de EO, maar laten we zeggen zoals er ja. uitgezonden moet worden. De, ne de Nederlandse publieke omroep, bedoel dat je als, klopt. als, als, als koepel. Ja. Dat klopt. Dat maar klopt. die ruimte is er toch nog wel degelijk voor dat geluid. Weliswaar, je zegt na 11, al take your word, maar uh, ze hebben toch nog wel degelijk de ruimte om, om evangeliserende programma's te maken. Toch kijken naar de programmering, de inhoud van de programmering... ten opzichte van 20 jaar terug, daar is daar enorm veel in veranderd. En een, een, een, ook een EO, die mag niet meer het heldere geluid laten horen... als zij bijvoorbeeld zeggen, wij willen een programma een bepaald programma waarmee we een boodschap willen uitdragen... om zeven uur uitzenden... Nee, precies. Die mag je dus niet meer. Nee, dat heb je ook zo nee, nee, om nee. maar een volgende te noemen. dat, is de en dat zijn toch de, de, de, de, ja, de, de, de, de dwangmatige regeltjes... die als ware worden aangevoerd, uh, uh, waarom het niet meer mag. Okay. En in die zin ervaar ik dat als het in de hoek zetten... niet meer de mogelijkheid krijgen tot. Ik wil je hartelijk danken, want ik, ik, misschien kun je nog één beller aan het woord laten. Ja, en dan, ja. Dan, uh, Dank, dank, dank, we hebben je het platform geboden bij deze. Dank je wel. John, goedendacht. Ja, goedenacht. Ben je wel eens in de problemen gekomen door een mening? Ja, nou, niet echt in de problemen, maar het is soms erg onaangenaam, vind ik. Uh, het gaat ook over de natuur. Ik, uh, in verband met de verkiezingen heb ik uh, gefolderd voor de natuurorganisaties. Ik ben vrijwilliger. Ja. Ik, ik leid excursies in de natuurgebieden hier in Friesland het Vriesgege. En uh, nou ja, er waren natuurlijk nogal veel politieke partijen ook op pad. Al diezelfde dag. En dan probeer je dus uh, donateurs te winnen. Ja. Omdat we 40 tot 60 procent... ...afhankelijk van welke organisatie het zwaarst getroffen wordt... ...minder als budget krijgen. Ja. Onder de regering die we nu hebben. Dus ik vind dat er een reden is om dan... Uh, een beetje reclame te gaan maken, dan is er dat er wel. Maar dat klinkt vrij onschuldig. Eerst ja, zegt natuurorganisatie en geld ophalen. Ja, nou goed. Maar dan loop je daar dus te folderen. En dan, uh, dan krijg je van: uh, Ik ben voor achtbaanse autowegen. Zo de meter je, op. Met je groene stroep. dat soort dingen. Of uh, ik stem PVV. Mag dat? <lacht> beetje agressief allemaal. Ja. En dat, maar uh, als je PVV stemt, dan ben je dus tegen natuur. Was dat de bedoeling? Uh, nou. Blijkbaar werd het dus opgevat dat ik folderde dus, uh, op die folder stond, uh, stem voor groen. Ja. En uh, dat was dus wat de provincie allemaal doet uh, op het gebied van het, van het groene milieu. Ja. Maar uh, men ging er dus vanuit dat het dus een anti-coalitieactie uh, was. Ja. Terwijl we dus eigenlijk... Ja, gewoon aandacht vroegen voor het, voor het goede werk wat er gedaan wordt. Ik ben trouwens ook onbezoldigd. Ik doe dat gewoon in mijn vrije tijd. En dan is het toch wel heel aangenaam. Nee, dus als het ware als de grote boze weer wordt gezien... Die, wat zei je dan? De als de mensen weg... zo boos reageerden? Oh nee, dan loop je gewoon door naar de volgende. Ik, ik trek me er niet zoveel van aan. Maar ik wou een positieve draai aan geven, hoor. Want het heeft toch zijn effect gehad. Want wij hebben 20% meer donateurs gekregen. Dus het werkt toch wel bij het publiek. Men ziet het wel dat als het dan uit belastinggeld niet gaat, ja, dan hebben wij meer steun van het publiek nodig. Ja, maar, maar ondanks de weerstand, zeg maar, werkt het? Blijkbaar wel. Want uh, ik, ik heb ook heel positieve reacties gekregen. En uh, daarbij moet ik dus uh, merken, opmerken dat vrouwen meer gevoel voor, uh, voor de natuur hebben dan mannen. Oh, ik dacht je ging zeggen dat vrouwen meer gevoel hebben. Punt. Misschien ook wel, maar dat, daar wil ik me niet over uitspreken in dit verband. Maar ik heb dus wel gemerkt dat uh, negatieve reacties bijna altijd van mannen kwamen. En dan vaak in de leeftijdsgroep zo tussen de 20 en de 40 jaar. Dus uh, ja, ik zeg altijd de gemotoriseerde mannen. Die, hebben, die vinden ons een beetje vervelende mensen. Okay. Don, ik wil je hartelijk danken. Het doel uh, lijkt toch wel degelijk in zicht te komen. Ja, dan, oké. Okay. Dankjewel. Prettige uh, nacht nog. Dankjewel. dankjewel Dag. Dag. Dag. Ik ga het uh, antwoordapparaat even inspreken voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hé, hey, Klaas Frank hier. Uh, jouw gast is uh, jeugdboekenschrijver Benny Lindelauf. Ik begrijp dat uh, Benny Lindelauf samenwoont in een piepklein appartementje in Rotterdam. Het is zo piepklein dat als ze iets cadeau krijgen... iets anders de deur uit moet. Ik ben benieuwd wat hij als laatste op straat heeft gezet. Mooi gesprek, dag. We zijn aan het einde gekomen van twee uur Casa Luna. De NCV gaat hier de kaarsen uitblazen. Maar deze zender Radio 1 blijft nog gewoon doormarcheren, zoals het hoort. U kunt zo meteen luisteren naar nachtzuster Astrid de Jong. Die gaat hier op deze plek verder... Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht nog. En tot morgen. Dan is het NCV weer terug.